Uh, deze. MC Hammer komt eraan. Break it down. En wat dacht je van mijn andere voorrap? Uh, dat is deze. You are dancing queen, Abba. Ik kom uit Drenthe. En in Drenthe betekent Abba een broek uit in de FaceTance. Ook wel mooi. Vertel ik er ook gewoon even bij. Sorry je mijn presentatie. Ah, ik wil de feedback graag terugkrijgen. Dat is alleen maar goed. En wat dacht je van deze? Want Nena is ook voor je onderweg met 909 Love balloons. Love Goedenacht. De Nederlandse voetbalcoach Sarina Wiegman kreeg een hele bijzondere eer. Ze is door de Britse koning Charles geridderd. Wiegman kreeg de onderscheiding omdat ze met de Engelse voetbalvrouw het EK won... en daarmee razend populair werd in Engeland. Wiegman was onder de indruk en bedankte fans voor hun steun. Eerder deze maand werd ze al uitgeroepen tot beste coach van de wereld. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land de oorlog alleen kan winnen als de Verenigde Staten blijven helpen. In een interview met Fox News is Zelensky heel duidelijk. Zonder Amerikaanse steun wordt het onmogelijk om Rusland te verslaan. Zelensky zegt ook dat hij Poetin totaal niet vertrouwt. Ondertussen gaat de oorlog door en wil Poetin de regio in het zuidoosten volledig veroveren. De politie verwacht geen extra problemen tijdens de komende jaarwisseling. Ook al is het de laatste keer dat vuurwerk legaal is. Terwijl verkopers een recorddruk te zien... neemt de politie geen extra maatregelen bovenop de normale inzet. De politiebond is het er alleen niet mee eens... en maakt zich grote zorgen over geweld tegen hulpverleners. Luke Littler heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK Darts. De 18-jarige titelverdediger was in Londen met 4-2 te sterk... voor oud-wereldkampioen Rob Cross... Vandaag is het de beurt aan de Nederlanders. Onder andere Michael van Gerben komt dan in actie in de achtste finales. En dan nu het weer van weer online? Vannacht zijn er opklaringen en komt het af naar min 2 in het binnenland. Aan de kust wat regen. Overdag is het vooral zonnig in het binnenland. Het wordt 2 graden in het oosten tot 6 graden aan zee. En tot zover het ANP Nieuws. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. You music You music Cue music Cue sounds better with you I can't touch this I can't touch this I can't touch this I Can't touch this My my my my Touch this. Yeah, that's how we living, and you know. You can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the phone lyrics. Can't touch this. Fresh new kids and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a five girl.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 break it down Stop, Have time time. Het is uit het foute huur Q-music. Beste vrienden, hier ben ik weer. Mee als moeder zei, keer op keer. Fout en nieuw met de beste hits uit het Fout Huur. Uit het Foute Uur Dit is Fout en Nieuw Sex, but it's hard to fit. Uh, we don't need to go there. You don't wanna go there. Uit het Foute Uur... Dat is fouten hier. Fout music. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah De liefde van mijn leven. Hoe weet jij dat ik jou? we met dode hoek en deze ijskoude pooi je de goed Je denkt water bij de bijn, boter bij de vis En weet je wat het mooiste van alles is? Dat ik me niet vergis, het moment dat ik beslis, Toen kan ik bijna niet geloven dat je hier nu huis me Voor een gouden pap, lepel is er niet het rest. Gelukkig ga jij voor de man, is het plan. En daarom zijn we mooi in balans: hemel en aarde, bellen in het beest. Het allerleukste stel van elk feest. Haal mijn hand vast en laat me nooit meer los. Ik zal er voor je zijn en ik maak je trots. Je mag lachen, je mag huilen, ga je warm in de nacht. Als jij en ik, dan had niemand ooit wacht. Want ik lach vaak over die te dromen. Had nooit gedaan. oud en nieuw is fout en nieuw. De beste Hits uit het foute Uur. Dit is Fout New. Hier ben ik geboren en laufe durch die Straßen. Ken die Gesichter jedes Haus und jeden Laden. Ik muss mal weg, ken jeden Taube hier namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen.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 Mm, alle komen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traumbezig, ruimtes Haus am Ende der Straße steht ein Haus am See.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 De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voor.